7 uur. Mark Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol is op zijn vroegste in 2023 weer terug op het oude niveau, zegt Schiphol-topman Benschop in trouw. Hij wil een gecontroleerd herstel en niet het aantal vliegbewegingen na de crisis in één keer laten oplopen naar het maximum. Benschop hoopt in de tussentijd het debat over geluidsoverlast en de uitstoot van vliegtuigen vlot te trekken. IT-specialisten die voor het kabinet voorstellen voor corona-apps hebben bestudeerd... hebben forse kritiek op de selectieprocedure. De vergadering waar de f voorstellen werden beoordeeld verliep... volgens de negen experts rommelig. Volgens de deskundigen zijn apps op de eindlijst beland... die door meerdere groepen waren afgekeurd. Het ministerie zegt dat de zeven apps die zijn overgebleven... dit weekend kritisch worden bekeken. Het voorstel van KLM om de bonus van topman Elbers te verhogen is onverstandig, zegt het ministerie van Financiën. KLM praat met de overheid over staatssteun vanwege de coronacrisis. Het ministerie zegt dat er voorwaarden worden gesteld aan die steun als de aandeelhouders van KLM met de verhoging instemmen. D66 houdt vandaag als eerste politieke partij een online congres. De partijleden zouden bijeenkomen in Nijkerk, maar dat is nu niet mogelijk. Daarom is er een livestream. Het programma is ingekort, leden kunnen vragen stellen via sociale media. Er wordt niet gestemd over moties. De Amerikaanse regering trekt 17,5 miljard euro uit voor steun aan de landbouw. De meeste geld gaat rechtstreeks naar de boeren. De rest wordt gebruikt om producten als zuivel en vlees op te kopen. President Trump vindt dat drie democratische staten te strikt zijn in hun maatregelen tegen het coronavirus... Afgelopen week werd in Minnesota, Michigan en Virginia gedemonstreerd tegen de coronabeperkingen. Op Twitter riep Trump op de staten te bevrijden. Het weer. In het zuiden bewolkt met af en toe een bui. In het noorden droog en meer zon. Tot 18 tot 20 graden. Vanaf morgen een paar dagen droog en zonnig. Met een middagtemperatuur van zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Wijnald Zwaan van de ANDB.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 Get out.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 Oh!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 Seasons come and seasons go, but our love will never die. Let me hold you, darling, so you won't cry. Cause people say that.